7 Het NOS-journaal. Mark Visser. Nieuwe Tweede Kamer voor het eerst aan de slag. Politieke spanning om kinderpardon. En actrice klaagt anti-islamfilm aan. Het is vandaag de eerste werkdag van de Nieuwe Tweede Kamer. De eerste vergadering begint vanmiddag om 1 uur. En dan worden alle 150 gekozen leden beëdigd. Onder hen is ook premier Rutte de nummer 1 van de VVD-lijst. Wanneer Rutte opnieuw premier wordt, verdwijnt hij uit de Kamer... en wordt zijn plek ingenomen door een ander VVD-lid. Onder de 51 nieuwelingen zijn verder drie kinderen... van prominente politici uit het verleden. Nieuwe VVD-lid Pieter Duizenberg is de zoon... van oud-PVDA-minister Wim Duizenberg. Marit Maai van de PvdA is dochter van CDA-minister Hanja maai wege En cda Pieter Heerma is de zoon van oud-CDA-fractieleider Heerma. In de Nieuwe Kamer zitten 58 vrouwen, in de oude waren het er 62. Het PVV-Kamerlid Bosma is de tijdelijke kamervoorzitter. Dinsdag wordt er dan een nieuwe vaste voorzitter gekozen.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 De PvdA en de ChristenUnie dienden dit jaar... naar aanleiding van de zaak van de Angolese jonge Mauro... een wetsvoorstel in... waarin staat dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen... mogen blijven. Somsom wil liever tijdens de kabinetsformatie... afspraken maken over het wetsvoorstel. Elf maatschappelijke organisaties vragen aan Politiek Den Haag... om de tax terug te draaien. Onder de organisaties zijn de ANWB, CNV, NS en Rover... In een paginagrote advertentie in de Telegraaf roepen ze op tot het stoppen van de forense tax. De organisaties feliciteren namens 4,5 miljoen Nederlandse forensen de nieuwe Kamerleden. Omdat er met deze verkiezingsuitslag een ruime Kamermeerderheid is voor het behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding. Ze roepen de Kamerleden op hun verkiezingsbelofte na te komen.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 Tijdens beide weekends is de A13 richting Rotterdam afgesloten... tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein. De goedkope treinkaartjes worden op 22, 23, 29 en 30 september verkocht. Het weer dan, vooral in het noorden, enkele buien. In het zuiden blijft het meest droog, met ruimte voor de zon... en maximaal rond 17 graden. Het staat een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen in de loop van de dag vanuit het noorden regen en een graad of 16. NDB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 21 kilometer file. Het zijn korte dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de aanrijding op de A10 de ring Amsterdam-Oostrichting. Amersfoort tussen de Zeeburgertunnel Tunnel en Knoop het Watergaasmeer staat nu 3 kilometer. Bij Watergaasmeer is de linker ook dicht. Daardoor loopt het verkeer vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Knoopend Diemen en Knoop het Watergaasmeer 3 kilometer.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 Kijk dus snel op Audi.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De Tweede Kamer krijgt de druk vandaag. De nieuwe leden worden beëdigd. Het parlement moet de informateurs benoemen. En de Kamer praat over de begroting. En er is nog een lastige kwestie blijven liggen. Namelijk het zogeheten kinderpardon. En er is bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer... een meerderheid voor in het parlement. Ongeveer 700 asielzoekerskinderen, die hier al langer dan acht jaar wonen... zouden kunnen blijven. Ze zijn, zoals dat heet, geworteld. De Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben een wetsvoorstel ingediend... voor zo'n kinderpardon, maar het ligt nu ingewikkeld... omdat de VVD tegen zo'n pardon is. De Partij van de Arbeid-leider Samson wil het daarom nu onderwerp van de formatie maken. Nou, we zullen eens kijken hoe snel we dat kunnen regelen... Um...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 Hoe gaat u dit aanpakken vandaag in de Tweede Kamer? Nou ja, we zullen met elkaar moeten spreken over hoe we verder gaan. Allereerst zullen we dus de informateurs moeten aanwijzen, maar dat zal denk ik niet echt een probleem zijn... omdat de twee partijen die om tafel gaan daar met elkaar wel over eens zijn wie dat moeten worden. Dus daar is gewoon een meerderheid voor. Uh -huh. We zullen ook met elkaar vooruit moeten kijken rond een paar onderwerpen. En dit is er inderdaad één van waarvan ik zeg van ja, daar moeten we het vandaag over hebben... Want... Er is nu even getalsmatig gezien in met de nieuwe Kamer een meerderheid die uh, voor, uh, ja, voor, voor uh, deze, deze wet is die uh, door de Christenunie en de Partij van de Arbeid al een paar maanden geleden is, uh, is ingediend. U zou dat kunnen verzilveren, meneer Slop. Ik, Nou, Ik begrijp heel goed dat uh, de heer Samson zegt van nou dat leggen we dus op de, op de informatietafel, daar gaan we over praten. Maar er dreigen nu nog wel steeds ook uitzettingen. Dus ik zal vandaag namens de ChristenUnie een van de partijen die dat stel heeft ingediend, dat wel aan de orde stellen. En ik zal ook wel gaan vragen aan de Kamer om, uh, om met elkaar af te spreken dat er gedurende de onderhandelingen in ieder geval geen kinderen worden uitgezet. Goed, ja, moratorium dus. En meneer Slop, daarover straks dan nog even. Maar eerst even terug, want waarom wilt u niet gelijk verzilveren zoals Lara zegt? Want de meerderheid is voor, het tijd om spijkers met de koppen te slaan. Het gaat om kinderen. Zijn die niet belangrijker dan een formatie? Zeker, en daarom wil ik dus ook wel uh, afspraken maken voor, uh, voor, de, voor de komende weken dat er in ieder geval niet uitgezet wordt. Kijk, ik weet precies hoe het werkt, ook als het gaat om een partij van de arbeid die moet gaan onderhandelen. Uh, die zullen waarschijnlijk alles, uh, alles gaan afhouden, omdat ze ook niet al van tevoren hun uh, onderhandelingspartner willen gaan uh, frustreren. Want dat gebeurt natuurlijk op het moment dat je allerlei uitspraken nu ook al gaat doen. Ik denk dat er vanmiddag heel wat uh, voorstellen op tafel komen te liggen. Maar het minste wat ze bij zo'n onderwerp als dit kunnen doen... en vandaar ook dat, dat u zegt terecht, het gaat om kinderen, het gaat om uitzettingen die dreigen... is dat we in ieder geval hele goede afspraken maken over de komende weken... op het moment dat er okay. onderhandeld wordt. Ja. Maar dan toch um, de vraag, glipt het u niet uit de handen op deze manier? Want het kan zijn dat de PvdA ervoor kiest de VVD op dit punt tegemoet te komen... in ruil voor, ik noem maar iets, beperking van de hypotheekrenteaftrek. Nou, dat zal moeten blijken. Uh, omdat ze op dit moment helemaal nog niet onderhandelen, lijkt het mij niet meer dan redelijk dat ze ook gezien hun inzet voor dit onderwerp, ik bedoel, u herinner zich misschien nog wel aan meneer Spekman bij uh, de, de hele kwestie rond uh, Mauro, hoe die zich uh, opstelde. Mm -hmm. Ook uh, de enorme passie waarmee ze zich voor deze kinderen hebben ingezet, kan ik me dus niet aan in de trekken dat ze wel steun zullen geven aan, uh, aan een afspraak om de komende week in ieder geval niets te doen. En dan ja. wensen we ze natuurlijk heel veel succes mochten ze er met de VVD uitkomen en de VVD ook in het goede kamp uh, terecht uh, weten te krijgen. ...zou dat natuurlijk een formidabele prestatie zijn. Ja, maar u weet dus dat we niet zeker. Gaan ja. Dan lopen we risico's dat, dat, dat we inderdaad met lege handen staan... dan zijn de kinderen het slachtoffer en dat zou natuurlijk heel erg zijn. Maar dat moratorium, meneer Slob, want eh, denkt u dat u dat er wel door krijgt? wat is dat toch niet een beetje vooruitlopen op een generaal pardon... ...zo'n kinderpardon of misschien wel een wet? Zal de VVD nou, dat wel accepteren? Wij hebben het nooit uh, kinderpardon overigens uh, genoemd. Dat was altijd maar één persoon in de Kamer. Dat was meneer Diebby die het zo uh, noemde. En wij willen graag dat er een goede oplossing komt voor die uh, gewortelde asielzoekers. Uh, kinderen die hier al zoveel jaren zijn. en Om ze ook een stuk uh, duidelijkheid uh, ja, te geven. Dat heeft u al gezegd. Maar zo'n moratorium, denkt u ook dat dat niet zelfs een stap te ver is? Nou, we zijn nog, uh, nog, Het debat moet nog beginnen. We moeten er met elkaar over gaan spreken. Uh, ik heb goede hoop dat we daar in ieder geval met elkaar wel uit zullen gaan uh, komen. Op het moment dat je nu al hele duidelijke uitspraken wil doen en dingen wil gaan regelen voordat een formatie is begonnen. En dat is ook wel mijn herinnering uit het verleden. Het is ooit één keer gebeurd bij het generaal, pardon. Maar dat zijn, uh, dat zijn meestal situaties die vragen om, uh, om uh, problemen. En dat zou ik dus ook graag willen voorkomen. Dus ik ga op een hele redelijke manier volgens mij namens de met dit onderwerp om. En ik hoop dat de Partij van de Arbeid dat ook zo zal waarderen. Oké, okay, en dat debat vanmiddag om, om twee uur gaat eigenlijk over de, ja, ook over de verkiezingsuitslag en de formaat. Die is in volle gang. Wat voor nut heeft zo'n debat nog? Ja, de ChristenUnie heeft hier ook niet om gevraagd. Uh, dit is het gevolg van die wijziging van het reglement van orde in de Kamer. Dus dit debat wordt uh, gehouden. Het staat al vast wie de informateurs zullen gaan worden. Want de twee grootste partijen die zullen dat met elkaar hebben afgesproken... en echt niet elkaar nog voor verrassingen uh, laten gaan ja, dus uh, vandaag. U, u wordt uh, geacht onderaan de streep te tekenen vandaag? Nou ja, dit heb, ja, nou ja, tekenen uh, op zich uh, heb, heb ik zelf ook geen problemen... met okay. de mensen die nu hiervoor uh, gevraagd uh, gaan worden. Dus ik denk dat het vandaag vooral een debat zal worden... om eens even te beproeven waar staan VVD en Partij van de Arbeid nu... voordat ze met elkaar om die tafel uh, gaan zitten. Wij zijn benieuwd, meneer Slob. Wij ook. Ook hoe het afloopt met uh, het moratorium en het kinderpardon. Arie Slob van de ChristenU, dank voor nu. Graag gedaan. Ja, en meestal zei het al, de Kamer zal eh, volgens verwachting die informateurs wel benoemen. En politiek verslaggever Wilmar Borgman kijkt dan vooruit op de formatiebesprekingen die dan officieel gaan beginnen. Het is nog een beetje wennen als straks de nieuwe Tweede Kamer voor het eerst bij elkaar komt. Het is wennen aan de nieuwe verhoudingen. Welke partij is groter geworden? En wie heeft de klappen gekregen van de kiezer? Het is ook wennen aan een nieuwe rol regeringspartijen zitten straks weer in de oppositie... en er is een oppositiepartij die voorzichtig begint... aan gesprekken over meeregeren. In die gesprekken op weg naar een nieuw kabinet... moet nog een heleboel worden geregeld. Waar bijvoorbeeld komt het geld vandaan om bezuinigingen te schappen? Bezuinigingen die al wel in de begroting staan... maar waar PvdA of VVD van af willen. De forensentaks bijvoorbeeld, of de verhoging van de BTW... Hoeveel wordt er nog gesleuteld aan die begroting? En heeft het wel zin om die nu te behandelen als er nog van alles wordt gewijzigd? Alexander Pechtot van D66 en Sibrand Buma van het CDA willen daar vandaag wel antwoord op. Voor mij is wel van groot belang hoe de informateurs omgaan... met de begroting voor het volgend jaar die net gepresenteerd is. Ja, iedere partij die allemaal beloftes heeft gedaan. Bijvoorbeeld de PvdA die zegt uh, de btw-maatregel.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 dan hebben we als Kamer echt wel een probleem. Geen spookbegroting dus. En niet nu iets goedkeuren dat misschien later weer veranderd wordt. Het is de eerste keer dat de Kamer zo'n debat gaat houden. Een debat over wat de uitslag van de verkiezingen eigenlijk betekent. En wat moet de volgende stap zijn? Buma van het CDA en Pechtold van D66. Ik denk dat het voor onze democratie, onze parlementaire democratie... heel goed is dat een week na verkiezingen... de lijsttrekkers in hun rol als fractievoorzitter zo uh, transparant over niet alleen de verkiezingsuitslag praten... maar ook medeverantwoordelijkheid nemen over uh, het vormen van een kabinet. Kijk, de bedoeling was van dit nieuwe proces transparantie. Dus duidelijkheid over wat we precies gaan doen. Die duidelijkheid moet komen. Wordt er gewoon een aantal maanden over onderhandeld? Of komt er nog een behandeling van de begroting in de Tweede Kamer... waarbij partijen ook hun visie kunnen geven? Het eindverslag van Verkenner Kamp ligt vandaag op tafel. Maar de uitkomst van het debat staat al vast. Er komen twee informateurs, diezelfde Kamp van de VVD en Wouter Bos van de PVDA. Het is crisis in heel Nederland, maar vooral ook voor de Nederlandse artiest op een paar toppers na. Is het voor de meesten een hard en moeilijk bestaan, hoort u zo meer over. En u hoort ook de muziek. Ja, Jolanda van der Velden, hoe is het op de weg? Nou, valt eigenlijk reuze mee, Lara. Hoewel, in Noord-Holland de meeste vertraging. Uh, op de A7, hoorn richting Zaandam, loopt het vast bij knooppunt Zaandam... in drie kilometer. Heeft te maken met de aanrijding daar op die A8 richting Amsterdam... tussen Zaandijk-West en knooppunt Koenplein nu zes kilometer. De linker is dicht. Ook een aanrijding op de A10, de Oost Tussen knooppunt Watergaasmeer en Watergaasmeer zijn twee rijschokken dicht. Blijft er maar eentje open. Tussen de Zeeburger Tunnel en Watergaasmeer staat nu vijf kilometer loopt het ook vast op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... voor watergaas watergaasmeer 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, een van die zangers van het Nederlands lied die het moeilijk heeft... is René Schuurmans, alhoewel Mino Remmers constateerde wel... dat hij er nog ja. goed van kan eten, Mino. Ja. ja, maar de tijden waren ooit anders, uh, René zat net te vertellen. Vroeger was jouw loodgieter, hè? Ja, ik bent tien jaar loodgieter geweest, klopt. Ja. Dus, uh, en, en ineens kwam dan die overswitch om echt artiest te worden? Wanneer was dat? Ja, ik pakte op een, uh, op een feestje <coughs> pakte ik de microfoon uh, in mijn handen. en uh, Dat vond ik zo leuk om te doen. En ik kreeg een applaus. En uh, zodoende is het eigenlijk gekomen. Ja. Heel stom. Op late leeftijd, ja. Welk jaar was dat? Ja, dan moet je toch minimaal een jaar of tien terug. Ja. Ja. Toen waren het drukke tijden. Want werd verteld net, Toen ja, waren de tijden dat ik nou, nauwelijks thuis was. Ja, de afgelopen... Tien jaar heb ik echt, uh, ja, ben ik toch wel een dag en nacht uh, op pad geweest om, uh, om al die optredens te doen. Ja. Want daar moet je het mee verdienen, met de optredens? Um, ja, dat is toch wel, dat is wel de hoofdzaak. Uh, ja, net zoals ik straks al vertelde, de, de, die albumverkoop die is een beetje ingekakt. Ja. Maar ja, ik, ik ga toch wel voor goud eigenlijk, want... Uh, en dat is 25.000. 28 september komt een nieuwe album uit. Dus ik heb toch wel een positief uh, ja, gevoel bij. Het trekt al ja. weer een beetje aan. Ja, veel bedrijfsfeesten. Bedrijven zeggen, ja, het moet wel wat minder. Dus die worden, uh, daar wordt het minder geboekt. En we hadden het net ook nog over het voetbal van afgelopen zomer. Nee, ons elftal. Er was een, een andere versie gemaakt van, van de bekende hit, hè? Ja, van late Zonnejaard. Daar hadden we oranje de kleur van de zwart van gemaakt. Uh, die werd gekozen bij, uh, bij Edwin Evers, bij 538, als uh, EK-hit van 2012. En laten dan weer net niet voetballen. Hè? Nee, weg. Er werden heel veel feesten afgelast natuurlijk. Dat is een strop geweest voor ook voor ondernemers dat dat Nel zelf niet doorging. Heeft dat inderdaad echt invloed dat er daardoor... ineens ook minder te doen is? Ja, ik denk eh, als we het EK hadden kunnen winnen... dan waren we met z'n allen in een, in een positieve flow gekomen. En dat hadden we eigenlijk net nodig op dat moment. En ja. we zitten wel in een negatieve spiraal. daar moeten we wel uit met z'n allen, want iedereen praten praat aan elkaar allemaal na dus dat is niet goed. Nee. <laughs> uh, ondertussen moet je dan natuurlijk wel uh, doorgaan, want als je bij de pakken neer gaat zitten wordt het niks. Dus uh, druk aan in de weer geweest om een, een, nieuwe, een nieuw album te maken. Is dat ook echt iets wat je dan helemaal zelf moet doen? Want dat lijkt mij een dure grap als je dat moet doen. Uh, in, mijn in mijn geval wel, het ligt er maar net aan wel van contract. Je kunt van andere handen contracten tekenen, maar ik, heb ik investeer zelf. Dus. Je ja, schrijft dan. zelf? Ja, ik schrijf zelf. Maar als het dan wel verkocht wordt, dan komt er ook weer een stukje terug naar mij. Ja. Maar je hebt van andere handen constructies. Ik heb daarvoor gekozen. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik wel net zo goed eigenlijk. Daar ben ik drie jaar mee bezig geweest met het album. Uh, gewoon de puntjes op die. Uh, 27 mensen, 27 muzikanten hebben er aan meegewerkt. Ja, dan moet je dus maar hopen dat, dat die aan gaat slaan. Ja, met, met mijn team uh, zijn wij ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ja. Ja. Hoe hebben... heet het album? Lach en Geniet. Oké, okay, staat van alles op. Meezingers, ja. luisterliedjes, voor ja. iedereen uh, wat. Want dat moet je tegenwoordig wel doen. Uh, we gaan één nummer laten horen. Dat is Als het weekend is, hè? Als het weekend is. Dat, moet dat de single worden? Dat is de single op dit moment. Doet het hartstikke goed in die lijsten. En uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Uh, ik heb een liedje geschreven waar ja, mijn fans vroegen weer... om Oud een oude wets van Neskuiemans liedje. en later zon in je achtig liedje. Ja. Nou, ben ik in de pen geklommen en is dit uitgekomen. Als ja. het weekend is. Als het weekend is, daar komt hij. Music. Still. Nee, Schuurmans hoorde u met als het weekend is. Het brengt het toch in een positieve flow. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dus. Uh, zes minuten voor half acht is het. Je naar het NOS Radio 1 journaal. De campagnes zijn gevoerd, de stemmen geteld en de uitslag staat vast. In Den Haag gaat vandaag voor het eerst de tweede nieuwe Tweede Kamer aan het werk. Een van die nieuwe Kamerleden is Toenahan Kuzu van de P van A. Meneer Kuzu, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u goed geslapen vannacht? Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben lekker vroeg naar bed gegaan. Om uh, me goed voor te bereiden op deze mooie belangrijke dag. U stond op plek 27, maar dat werd plek 5. Nadat u bij de verkiezingen meer dan 23.000 voorkeursstemmen haalde. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Um, nou, we hebben Onze campagne hebben we gericht op drie pijlers. Dan heb ik het over mijn eigen campagne. In de eerste plaats uh, was mijn gedachte acht weken voor de, voor de verkiezingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk jongeren, jongeren bereiken? En daarvoor hebben we een actieve social media campagne gevoerd. Heel actief geweest op Facebook onder andere. En in de tweede plaats was ik de eerste Rotterdammer op de lijst. Ik heb een actieve campagne gevoerd in Rotterdam. En het gros van de voorkeurstemming is ook afkomstig uit Rotterdam en omgeving. Mm -hmm. En in de derde plaats ben ik een van de kandidaten met een Turks-Nederlandse achtergrond ik heb actief campagne gevoerd binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap... met het verhaal van de PvdA over hoe we sterker in uit de crisis kunnen komen. En dat verhaal heeft ook in de Turks-Nederlandse gemeenschap... Uh, is, die, is dat verhaal overgekomen, net als de rest van Nederland. Ja, meneer Koesu, de, de, de fractie moet een afspiegeling van de samenleving zijn. Bent u daarvoor uh, aangezocht? Nou, kijk, het is, het is zo dat, dat ik uh, um, een van de kandidaten ben met een Turks-Nederlandse achtergrond. Ja. Um, en, en ik ben het er inderdaad mee eens dat ook de Tweede Kamer een afspiegeling moet zijn van de Nederlandse samenleving. En, en in die zin ben ik daar uh, een, een van de producten van. Ja. Maar u heeft ook uh, politieke ervaring wel. Hè? Kunt u iets meer over uzelf vertellen? Waar komt u vandaan? Um, ik, heb, ik woon in Rotterdam. Ja. En ik, ik ben op dit moment vier jaar gemeenteraadslid in, uh, uh, in Rotterdam geweest. En tegelijkertijd ben ik, uh, heb, ik een aantal jaar, heb ik zes jaar bij PricewaterhouseCoopers gewerkt als adviseur gezondheidszorg. Okay. En de laatste twee jaar doe ik dat uh, uh, voor mezelf. Ik ben zelf 31 jaar, dus, dus nog niet zo oud. Misschien een van de jongere Kamerleden, ik heb nog geen overzicht van hoeveel mensen er nog in de Kamer zitten die jonger zijn dan ik zelf. Okay. Maar, maar meneer Kuzu, want u zegt gezondheidszorg, dat, dat is een dossier waar ik goed in zit. U heeft bij de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld sociale zaken gedaan. Welke dossiers gaat u op u nemen in de Tweede Kamer? Ja, Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik heel erg geïnteresseerd ben in, in de Nederlandse gezondheidszorg... Um, we zijn op dit moment nog bezig met uh, de bespreking over wie welke portefeuille gaat krijgen binnen onze fractie. Uh -huh. Ik ben zelf ook um, de afgelopen periode fractiesecretaris geweest en heb me mogen bezighouden met het verdelen van de woordvoerderschappen. En ik weet dat dat een fikse opgave is om 38 andere collega's. 38 collega's een woordvoerderschap te geven waar ze mee uit de voeten kunnen. Ja. Dus daar zijn we nog over bezig, daar zijn we nog over aan het praten. Maar ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik me in zou willen zetten voor ja. uh, een betere gezondheidszorg in Nederland. Nou de zorg dus, en u komt bij PricewaterhouseCoopers vandaan, hoe, hoe denkt u dan over marktwerking in de zorg? Nou het is zo dat we, dat we al in, in ons partijprogramma hebben staan dat we een pas op de plaats willen ja. maken waar het gaat om dat de marktwerking we. in de zorg. Ja. Uh, en maar dat, dus, vindt u is dat natuurlijk. Pardon? En dat, daar bent u het mee eens? Daar ben ik het inderdaad mee eens. Ja. Als, we, als we gaan kijken naar uh, de vraag hoe de zorgpremies in Nederland de afgelopen jaren zijn gestegen. en uh, de, de perverse prikkels waar het gaat om die marktwerking. Uh, dan is het toch zo dat we, dat we bij onszelf goed te raden moeten gaan. Uh, hoe we die perverse prikkels. Waar, wat, wat, uh, uit kunnen halen en ervoor kunnen zorgen dat de zorg ook in de toekomst uh, betaalbaar wordt. Goed, meneer Koesel, wij wensen u een mooie dag. Heel erg bedankt. Op uw eerste dag in de Kamer, dank u wel. Dank u wel. Productiehuis Oost-Nederland presenteert De Beer die geen Beer was. Prachtig muziektheater voor kinderen en volwassenen met Anneke van Giersbergen. Kijk op debeerdiegeenbeerwas.nl. die was.nl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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. PVDA wil VVD niet tegen het hoofd stoten over kinderpardon... en er komt een nieuwe internetbank bij. Het is half acht. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. PvdA-leider Samson lijkt er weinig voor te voelen om vandaag te stemmen over een generaal pardon voor asielkinderen. Dat pardon staat in een initiatiefwetsvoorstel dat de partij zelf indiende samen met de ChristenUnie. Voor zo'n generaal pardon is in het nieuwe Tweede Kamer een kleine meerderheid. Maar omdat de VVD tegen zo'n pardon is, kan de stemming de relatie tussen de PvdA en de VVD bij de kabinetsformatie onder druk zetten. Samson wil daarom geen overhaaste dingen doen. Al dat soort dingen horen ook thuis in, de, in gesprekken over de formatie. Kijk, sowieso ben ik ervoor om snel een kabinet te hebben... en dan kun je dit soort zaken ook snel goed regelen. De ChristenUnie zal vandaag een voorstel indienen... om tijdens de formatie geen asielkinderen uit te zetten. De nieuw gekozen Tweede Kamer komt vandaag voor het eerst bijeen. De eerste vergadering start om 1 uur... met de beediging van alle 150 gekozen leden. Kamer gaat er op de eerste werkdag meteen tegenaan. Ze zal de begroting van het Vijfpartijenakkoord worden besproken. Een belangrijk debat, zegt CDA-leider Buma.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 Nederland krijgt er een nieuwe bank bij, KNAP, dat is het woord bank, maar dan omgedraaid. De internetbank wil klanten binnenhalen met handige diensten, zoals hulp bij rood staan, zegt de oprichter. Bij KNAP kan de klant het zodanig instellen dat als hij rood staat, dat hij van ons een alert krijgt, maar dat ook meteen geld wordt overgeboekt van zijn spaarrekening naar zijn betaalrekening, zodat hij geen 12% rentekosten hoeft te betalen. Een interbank, netbank met extra functies dus, en dat kost overigens wel 15 euro per maand. Elf maatschappelijke organisaties vragen aan Politiek Den Haag... om de forensentaks af te blazen. Onder de organisaties zijn AWB, CNV, NS en Rover. In een pagina grote advertentie in de Telegraaf... roepen ze op tot het niet laten doorgaan van de forensentaks. Ze zeggen dat een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer... geen belasting wil heffen op de reiskostenvergoeding. Gedoe rond de bezoek van Geert Wilders aan Australië. Medewerkers die met hem meegaan kregen binnen een paar dagen een visum... Maar Wilders wacht er al weken op. De anti-islamorganisatie die hem heeft uitgenodigd... vindt het maar vreemd dat Wilders nog geen visum heeft. Hij is immers een democratisch gekozen politicus uit een bevriend land. We vinden het heel strange dat een visum zo so lang te om van een politicus van een respecteerde democratie te komen. Het zou een zaak ding zijn. Hij komt hier om de the van zijn kennis te geven. En ik kan niet begrijpen waarom alles gewoon to een halt. De verantwoordelijke minister van Immigratie zegt dat er nog geen beslissing is genomen over het visum. Het is een ingewikkelde kwestie, zegt hij. Een actrice die een rol heeft in de anti-islamfilm The Innocence of Muslims... heeft een van de betrokkenen bij de film aangeklaagd. De actrice zegt dat iemand achteraf andere teksten heeft ingesproken... waardoor het lijkt alsof zij in de film de profeet Mohammed beledigt. De actrice wil ook een schadevergoeding van YouTube... omdat die weigert de film van de site te halen. Dat was het nieuwsoverzicht.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 ANWB-verkeersinformatie. De meeste files staan momenteel rondom Amsterdam... en dat heeft te maken met een paar aanrijdingen. Elders valt het wel mee met de drukte. In totaal nu 54 kilometer. Ik begin met de A7, hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en knopen Zaandam 13 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A8... Zaandam richting Amsterdam. Bij knopen Koenplein is de reis ook dicht. Vanaf Zaandijk staat er nu 7 kilometer. Ook een aanrijding op de A10... de ring oost van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen af het Volendam en Watergaasmeer... 7 kilometer. Bij knopend watergaasmeer zijn twee reisschokken dicht. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knopend Muiderberg en knopend watergaasmeer inmiddels 7 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan het best al omrijden vanaf knopend Diemen via de A9 en de A2. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers? Geef ze met kerst de nationale dinercheck.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 Het is acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl en daar kunt u de formatie van dag tot dag, van uur tot uur volgen. Die vandaag ook besproken gaat worden in de Tweede Kamer, waar 51 kersverse kamerleden voor het eerst plaatsnemen in die bekende blauwe stoeltjes. Misschien wel enigszins onwennig. Kunnen ze dan kijken naar de fractievoorzitters die uh, vandaag de degens kruisen. Voor het eerst sinds de campagne. Een uh, postverkiezingsdebat over, maar zo zei het al, de uitslag en de formatie. Politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Vandaag een uh, debat over die verkiezingsuitslag, over de formatie. Is dat niet een beetje mosterd na de maaltijd? Want uh, inmiddels weten we dat VVD en PvdA samen gaan formeren. Ja, dat, dat is het natuurlijk een beetje wel. Want kijk, in het voorjaar heeft de Tweede Kamer besloten de koningin buiten dat formatieproces te houden. En de formatie zou dan starten met een debat met de nieuwe Tweede Kamer. Dus met de nieuwe Tweede Kamerleden over de verkiezingsuitslag en de start van de kabinetsformatie. Maar goed, de, de, de, de verkiezingsavond is al ruim een week geleden. En inmiddels is er een hoop gebeurd. Verkennerkamp is aan, aan de slag gegaan en heeft veel werk uh, verricht. Dus in die zin is dat debat overbodig. Maar goed, het is wel goed voor de transparantie, zoals het dan heet. Is ook wel de achterliggende gedachte van, van zo'n debat. En, en wie het debat volgt, ja, die kan precies te horen krijgen... waarom nou ja, VVD en Partij van de arbeid met elkaar gaan... en andere combinaties eh, vooralsnog zijn uitgesloten. Ja, en Joost, zal er toch iemand bezwaren hebben... tegen een van de twee informateurskamp of bos? Ik denk het niet. En als ze bezwaren hebben, ja, VVD en Partij van de Arbeid... hebben de Kamermeerderheid, dus dan, dan zijn die bezwaren volstrekt kansloos. Nee. Dat wordt een kort debat als ik jou zo hoor, Joost. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar aan de andere kant is dit nou weer zo'n debat... dat uh, gewoon nou, zo'n zo typisch debat dat echt alle kanten op kan vliegen. We hoorden al Cybrand uh, Buma uh, net in het nieuws. He, die wil nog eens meer helderheid krijgen over die begroting van 2013. Want die begrotingsbehandelingen die gaan snel... Uh, Beginnen En hij denkt, ja, zijn het, is het nou nog een spookbegroting waar we dan over praten? Want ja, als VVD en Partij van de Arbeid die begroting gaan vertimmeren... Ja, dan komt er heel iets anders uit. Nou, daar wil hij eh, helderheid over, over hebben. Alexander Pechtold wil bijvoorbeeld weten hoe VVD en Partij van de Arbeid... de grote verschillen denken te gaan overbruggen. En dan heeft hij ook nog een vraagje voor Kamp. Eh, Wouter Bos, de andere informateur, is er niet. Maar ja, heeft, heeft de heer Kamp nog ambities om minister te worden? Dat vindt hij ook wel zo helder eh, als de heer Kamp... De, eh, Aardig over, ...aardig over is, helder over is. En Arie Slop, die hoorden we ook in het nieuws... ...die wil uh, over het kinderpardon helderheid hebben. Dus kortom, uh, het kan alle kant op gaan... ...en in dat geval kan het debat nog langer duren... ...dan we wellicht van tevoren denken. Goed. En dan 51 nieuwelingen. Uh, blijven zij allemaal uh, netjes in hun nette pak of jurk zitten... ...of gaan we ook nog iemand aan het werk zien? Ja, nou ja, de, de 50-plus-fractievoorzitter Henk Krol... die, neem ik aan, gaat hij zijn, zijn mede speech houden, zoals dat heet. Dan mag hij ook niet onderbroken worden door zijn collega's... en dan is er na afloop een bos bloemen en een hoop zoenen. Maar goed, en daarnaast zullen we de nieuwe politieke verhoudingen uh, goed uh, zichtbaar uh, worden in het debat. VVD en Partij van de Arbeid zullen eigenlijk als regeringspartij behandeld worden. Behandeld worden. En de rest zal zich als oppositie voelen. En het is natuurlijk ook een, een ideaal debat uh, om de prille samenwerking tussen VVD en Partij van de Arbeid op de proef uh, te stellen. Een beetje pesten en testen, tegen elkaar uitspelen. Ook dat hoort bij zo'n eerste debat. Joost Vullings in Den Haag. En het debat is natuurlijk te volgen via Radio 1. Het is twaalf minuten over half acht. We gaan gauw door naar de sports, naar Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen. Eén goedemorgen. Gisteren is er opnieuw gevoetbald in de Champions League. Wat viel je op? Nou, wat opviel was dat je eigenlijk naar alle schermen tegelijk moest blijven kijken. Omdat het overal ontzettend spannend was. En dat vond ik toch wel verrassend. Want als je al die grote ploegen van de afgelopen jaren op een rijtje zet. Chelsea, de bekerhouder, 2-0 voor. Denk je nou over niet meer te kijken. werd 2-2 tegen Juventus. Barrière München, wel veel sterker. Uh, snel 2-0 voor. Dat was de relatief de meest eenvoudige zegen van een toploeg miste wel een strafschop. Robben deed overigens gewoon mee, miste niet die strafschop. Die heeft er vorig jaar al genoeg gemist, dus die mag ze niet meer nemen daar. Wonnen met 2-1. Barcelona zelfs achter 2-1. Tot ver, tot diep in de wedstrijd. En dan altijd weer Messi twee keer uh, 3-2 tegen Moskou. En Manchester United, waar ook een penalty gemist werd overigens. Dus de doelen zijn te klein op dit moment voor de penalty Het is ongelooflijk eigenlijk, allemaal dat soort topspelers. Maar goed, wonnen wel van Galatasaray. Van Persie speelde. Amrabat herkenden we nog bij Galatasaray, uit. PSV er, speelde erg goed. Van Persie speelde flats. Kortom, uiteindelijk iedereen wel op koers. Maar je ziet ook wel een beetje begin van het seizoen. Topploegen moeten nog wennen aan elkaar. Zat je ook aan Van Persie bij Manchester United. Het was allemaal nog niet top. Maar goed, deze clubs gaan altijd weer overleven. Dus uiteindelijk ook niks nieuws onder de zon. Heel verhaal. Maar er schieten er weinig mee op. Ja, toch bedankt. Tom, ja. eh, Nederlandse clubs dan. Die worden actief in de Europa League. Gaan beginnen. Twente tegen Hannover. Uh, PSV tegen... Wie ook maar weer? Ja, tegen PSV tegen Dnieper-Pretosk. Dnieper Daar fop je mij niet mee hoor, uit de Oekraïne. Ja, gaan ze spelen. Dat is een club die al heel lang meedoet. Dus hebben we al heel veel kunnen oefenen, die naam, gelukkig. PSV uit in Europa de laatste jaren heel erg goed. Uit in Nederland de laatste jaren heel erg slecht. En iedereen kijkt met grote ogen naar PSV. Dit is zo'n wedstrijd waar ze echt wel wat mee zouden moeten kunnen. Maar goed, PSV is een beetje wankel op het moment. Wie, wie worden er geslachtofferd? Of helemaal niemand? Dat zijn een beetje de vragen bij PSV. En Twente, ja, 15 punten uit vijf wedstrijden, thuis tegen Hannover, wat overigens heel goed gestart ja. is in de Bundesliga. Dus ook Hannover, en dat is geen kleine ploeg. Dus het worden wat dat betreft wel twee hele interessante wedstrijden. Twee maar, hè. vorig jaar hadden we vijf Nederlandse clubs in deze fase. Dus de druk is hoog op de Nederlandse clubs. Zij kunnen zeker tot goede resultaten komen, maar we hebben geen enkele club die kan zeggen... nou, dat doen we wel even vanavond. En dat geldt ook niet voor PSV en Twent. Dus het worden mooie, interessante wedstrijden. Nee. Oké, okay. wat, wat we ook niet even zomaar doen... is goed rijden op het WK Wielrennen in Valkenburg bij de tijdrit. Want dat was wel een ja. spektakel, maar niet dankzij de Nederlanders. Toen. Nee, het was uh, geen weekends, geen Cancellara. Tony Martin was daar de grote favoriet. Die maakte dat ook waar. Won uiteindelijk met een kleine voorsprong op Taylor Finney. Amerikaan, heel goed ging. Maar uh, bij ons deed de mee Kelderman heel jong. Werd nog niet zoveel van verwacht. Mocht voor het eerst rijden. Werd 25, dus dan zeg je oké. Okay. Maar Westra is inderdaad iemand die de laatste jaren top 5, top 8 rijdt. Uh, werd echt bij de top 10 verwacht. Hij eigen huis goed voorbereid, maar het ging helemaal, helemaal mis. Hij werd 38ste uiteindelijk in dit sterke veld. Laten we hopen dat het geen voorbode is voor de wegwedstrijden die eraan zitten te komen. Want we gaan een prachtig wielerweekend tegemoet. Met als hoogtepunt natuurlijk de wegwedstrijd bij de mannen. Dat gaat enorm veel mensen trekken daar naar het zuiden van Limburg. We gaan een prachtig wielerweekend tegemoet, maar nogmaals laten we hopen dat dit niet de Nederlandse voorbode is. Want het was een wat dat, in dat opzicht een beetje droevig dagje gisteren. Nou, dat hoop ik samen met jou, Tom. Dankjewel. Joei. Straks nog meer wielrennen. De zesdaagse Sint-Jezus in het kruis. Dat is een bijzondere voorstelling tijdens dat WK in Limburg. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolande van der Velden. Als je in Noord-Holland onderweg bent, heb je heel veel geduld nodig. Lange files op de A7 hoorn richting Zaandam. Voor knooppunt Zaandam 13 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 7 kilometer. Daar is de linkerrijsschok nog dicht. En op de A10, de ring oost, tussen, nee, tussen afrit Volendam en knooppunt Watergaasmeer 8 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht na een aanrijding. Daardoor loopt het helemaal vast op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Vanaf Gooimeer tot aan knooppunt Watergaasmeer. 12 kilometer, maar als het goed is volgens Rijkswaterstaat... moet het er rond 8 uur weer allemaal open gaan, die rijstroken. Ben je op weg richting Amsterdam, kan je beter omrijden... via de A9 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wereldwijd zorgt de film Innocence of Muslims voor onrust. Veel moslims zijn boos, omdat profeet Mohammed wordt afgebeeld. Gisteren kwam Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement... met een persverklaring. Ik condemn strongly... Niet alleen de content, maar ook de distributie van zo'n film. Dat is. Uh, echt really humiliating voor veel mensen over het wereld. Schultz veroordeelt de film dus, Innocence of Moslims, en de verspreiding ervan. Hij zegt de film is vernederend voor veel mensen. We gaan erover praten met Europarlementariër voor de VVD, Hans van Balen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Van Balen, heeft meneer Schultz ook namens u gesproken? Nee, ik vind zijn uitspraken onjuist en ongepast. Want hij had juist moeten opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, eh, die ook verwant is aan de eh, vrijheid van godsdienst, eh, en die wordt alleen beperkt door de wet. En dat betekent: je mag niet aanzetten tot haat of oproepen tot geweld. Dat mag natuurlijk niet. En dat moet een onafhankelijke rechter vaststellen. Wat Schulz nu doet, is die film die. Helemaal geen goede film is, en helemaal geen, geen prachtig werk, maar die gemaakt moet kunnen worden en gedistribueerd moet kunnen worden veroordelen. Daar gaat hij aan de Kant staan. Hij had eigenlijk net als burgemeester Abu Talib van Rotterdam moeten zeggen... Eh, ik ben voor de vrijheid van meningsuiting en trek je schouders op bij die je niet druk. En de heer Abu Talib is een moslim. Hmm. Hoe komt het, denkt u, dat uh, Schultz toch met deze verklaring komt? Want uh, ja, hij is toch voorzitter van het Europese parlement. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh, dat betekent, uh, je wilt politiek correct zijn. Hè, dus er is veel ophef en dan wil je verzoenen... Ten koste van de vrijheid van meningsuiting. Dus je wilt zeggen: Ik begrijp dat men zich gekwetst voelt. Men kan nee. zich gekwetst voelen. Met Monty Python, Life of Brian, voelden heel veel christenen zich zwaar gekwetst. En er is geen ruitje gebroken. Nee. Uh, dus uh, hij staat, Martin Schulz, aan de verkeerde kant met die discussie. Hij heeft dat niet met opzet gedaan. Hij heeft het geweld veroordeeld. Maar hij had dus moeten beginnen bij de vrijheid van meningsuiting, het veroordelen van het geweld. En hij had eigenlijk moeten zeggen: Zelf persoonlijk vind ik misschien die film niets moed gemaakt en gedistruweerd kunnen worden. Dat was de enige juiste uh, opdracht die hij had. Ja, maar hij zei, als we het vertalen... godslastelijke films moeten worden veroordeeld... daar zijn we het over eens. Ja, Gaat u hem er toch op aanspreken... dat uh, hij toch uh, min of meer namens u heeft gesproken? Nee, hij heeft niet namens mij gesproken. want dat nou ja, had gekund, Maar dat als... suggereerde hij misschien wel. Ja, en dat is ook onjuist. Dus ik zeg, uh, er zal mogelijk een debat volgen. Dan zal ik mijn mening geven... zoals ik die net heb gegeven. En daar moet de heer Schultes maar mee doen. Maar ik vind het nogmaals on. Juist. Goed, meneer van Balen. dat is duidelijk. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Door naar Zuid-Limburg. We hadden het net al even over met Tom. Er wordt deze week niet alleen gestreden tijdens het wereldkampioenschap wielrennen... ook de zesdaagse van Sint-Jezus in het kruis wordt verreden. Dat is een voorstelling van toneelgroep Maastricht over een zesdaagse. Joris van de Kerkhof bekeek de voorstelling... en hoorde van de spelers hun fascinatie voor fiets en wedstrijd. Wij staan hier in dit prachtig sportpaleis om uw zegen te vragen. De fascinatie komt voort uit, uit het feit dat ik als kind die zesdaagse zag op tv. Voor deze koppelkoers en voor de komende zes dagen. Als kind heb je een haarscherp gevoel voor dingen die niet mogen, die zondig zijn. Zegen de lucht in onze banden. En zegen de zwanjeur zijn er handen. En ik voelde gewoon dat daar op dat middenterrein van die baan allerlei dingen gebeurden die ik als kind niet mocht weten. En zegen ook onze ronde meer. Drugs, doping, hoererij, gokken. En zorg dat deze zesdaagse ook de uwe is. van alles wat God verboden heeft. En als theatermaker is dat natuurlijk een waanzinnige bron om uit te putten. Als ik nu zo'n liedje hoor als op speel van Peloton uh, met en in, van en in de spaken van de wielen. Ja, dan vind ik wel dat het waanzinnig is. Uh, uh overeenkomt met wat ik zie als ik nu een peloton langs zie fietsen. Dus zeg maar, elke fiets heeft zijn eigen, zijn eigen boventonen, net zoals elk instrument. Waardoor je een heel rijk geluid krijgt. Rijker dan de snelweg met auto's. En gaston van voren doet iets wat totaal tegen zijn natuur indruist. Hij gaat in de aanval. Ik vind hard rennen leuk, maar ik vind hard fietsen vreselijk. Met fietsen heb je, vind ik, de tegenwind zo vervelend. Daar word ik boos van, van binnen. Dat vind ik vervelend, van fietsen. Maar ontsnappen doet Gaston niet. Zijn benen verzuren, zijn mond verdroogt. Hij zakt naar de staart van het peloton, eindigt die dag als één na laatste. En als een gebroken man, stapt hij van zijn fiets. Ik stond dan op het punt waar steeds de sprints werden gemaakt... dat ze een worst konden winnen van de slager of weet ik veel wat. En ik vond dat geluid gevaarlijk. Dus zeg maar, de peloton dat aankwam kwam, het was een keierweg. Ik, ik heb daar de associatie gevaarlijk. Langs een grijze wegen. Gaat grote peloton. In de Tour de France vind ik de bergetappes met kop en schouders het interessantst. Zwarte luchten zonder zon. Dan gebeurt er ook echt, dan komen de verschillen. Een peloton vol van knechten en waterdragers naar de zee. En dan ga je weer afvragen hoe komt dat? Heb jij iets gebruikt en is dat vervolgens erg? En in de spaken. Is voor een theatermaker ook heel interessant. Ja. Kijk, Armstrong is geen slecht mens en hij heeft misschien vals gespeeld. En ja, ik speel misschien ook wel eens vals en jij ook, weet je wel? Dus dat is voor een theatermaker super interessant. Van Hij heeft ooit gezegd: de religie is opium van het volk. Nooit kopman zullen zijn. Dus wat staat er op de dopinglijst. Jullie spelen de voorstelling op water? Ja. ja. En we suggeren dat er iets in zit. En, zijn er, en daar willen we laten mensen een slokje van nemen. En dat durven dan, dan heel veel mensen niet. Durven. Dus de suggestie gaat wrijven. De zesdaagste van Sint Jezus in het Kruis is de komende avonden te zien in het Derlohn Theater in Maastricht. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. In de ochtendkranten veel aandacht voor de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. In het AD een overzicht van alle 150 Kamerleden met foto's. En daarna staat waar de Kamerleden vandaan komen. Zo is Noord-Brabant het slechts vertegenwoordigd. Twee Kamerleden komen uit het buitenland, namelijk Londen en Jeruzalem. En het AD merkt op dat het jongste Tweede Kamerlid ooit. Um, dat het de jongste Tweede Kamer is ooit. met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. In trouw een overzicht van de langst zittende Kamerleden: Harry van Bommel, Mariette Hamer, Kees van der Stad... En Jan de Wit zitten het langst in de Kamer.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 Het Waarborg Fonds Motorverkeer peilt voor, pleit voor een nationale campagne om mensen te waarschuwen voor doorrijders. En op die manier zouden slachtoffers en getuigen dan beter weten waar ze op moeten letten. En dat kan de dader makkelijker worden gepakt. Even Australië, daar is Geert Wilders prominent aanwezig in de media. Wilders heeft drie weken geleden een visumaanvraag ingediend... voor een serie lezingen in het land. Maar het verzoek is nog niet goedgekeurd. De Sydney Morning Herald schrijft dat een Australische senator... Wilders wilde helpen met de lezingen, maar dat hij zich nu heeft bedacht. En abc News meldt dat het voorgenomen bezoek van Wilders... op een slecht moment komt. Spanning in Sydney is toegenomen na moslimprotest... van de afgelopen weken. De zender noemt de gastheer van Wilders, de anti-islamgroep Q een dubieuze groep. De website van RTV Utrecht vermeldt dat de horeca regionale verschillen... willen zien in het weerbericht. Er moet meer aandacht komen voor regionale verschillen... zodat potentiële toeristen en horecabezoekers niet wegblijven. Vertelden de ondernemers op een weerconferentie waar ook het KNMI aan deelnam. De conferentie was een reactie op de onvrede van afgelopen zomer... over de voorspellingen van het weer. De Floriade zal de doelstelling van 2 miljoen bezoekers halen. Dat staat in het Limburgs Dagblad. Het moet dan wel de komende twee weken net zoveel bezoekers trekken als de afgelopen tijd. Volgens de organisatie was het aantrekken van veel bezoekers geen vanzelfsprekendheid. Tijdens het hoogseizoen in juli regende het namelijk drie weken lang. De Belgische krant De Morgen belooft nooit meer het woord allochtoon te gebruiken. De voorpagina van zijn krant legt de hoofdredacteur Wouter uit waarom zijn krant dat woord weert. Hij erkent dat allochtoon een handige manier is om een belangrijke minderheid te duiden, maar de krant vindt het stigmatiserend en uitsluitend werken. Ja. Chef, bij De Morgen Bart Eek houdt Twitter er nog over. Vandaag is het een dag om trots te zijn. Dat je De Morgen leest met een link naar waarom wij allochtoon niet meer gebruiken. U kunt het lezen in De Morgen dus van vandaag, de Belgische krant. En in de ochtendkrant ook een grote advertentie van allerlei maatschappelijke organisaties. Zoals FNV, Rover, VNO en de ANWB. En die zijn tegen de Forensentak. Ze pleiten bij het aanstellen van de nieuwe Tweede Kamer voor het niet laten doorgaan van die tax. Hoort u straks veel meer over na